ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Over het noordoosten van de Verenigde Staten is getroffen door extreem winterweer. In de Staten langs de Oostkust ligt op sommige plekken een meter sneeuw en het openbare leven ligt stil. Weerstations voorspellen in sommige gebieden nog eens 50 centimeter sneeuw. In steden als Washington, Baltimore en Philadelphia... wordt gewaarschuwd voor de zwaarste sneeuwval in jaren en voor sneeuwstormen. De luchtvaartautoriteiten verwachten dat veel vluchten zullen uitvallen... of vertraging zullen oplopen wanneer veel mensen die met kerstvakantie gaan getroffen worden. Supermarkten hebben problemen met de aanvoer van levensmiddelen... waardoor er al veel lege schappen zijn. De klimaattop in Kopenhagen heeft geen formeel akkoord opgeleverd... over maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan... Gisteravond lag er een akkoord van de grote landen. en De verwachting was dat dit unaniem zou worden aangenomen, maar dat gebeurde niet. Een aantal arme landen blokkeerden de overeenkomst. Toch sprak VN-chef Ban Ki-moon van een stap voorwaarts, omdat de grote landen wel nader tot elkaar zijn gekomen. Maar veel arme landen en milieuorganisaties spreken van een regelrechte flop, omdat er geen bindende afspraken zijn gemaakt over CO2-reductie. De Poolse politie is met mannenmacht op zoek naar de Leus Arbeidmacht die gisteren uit het vernietigingskamp Auschwitz is gestolen. Bij de grens met Oekraïne en Wit-Rusland... doorzoeken Poolse grenswachten zoveel mogelijk voertuigen. Op vliegvelden is de beveiliging aangescherpt. De politie heeft een beloning van 1200 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de arrestatie van de dieven. Het is vannacht extreem koud geweest. De laagste temperatuur werd gemeten in delen bij Arnhem. Daar was het ruim 18 graden onder nul is nog geen record voor dit jaar. Op 6 januari werd het in El in Limburg min 20,8 graden. 20 graden. De winter houdt voorlopig aan met extreme kou en sneeuw. En dan het weer. In het hele land vriest het licht tot matig. In de namiddag en avond neemt de kans op een sneeuwbui toe. Vannacht gaat het in het oosten weer streng vriezen. En morgen trekt een sneeuwgebied oostwaarts over het land. Dit was het NOS Journaal.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 Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. En, uh, ja, buiten is het koud, dus je ja, kan, buiten, beter, uh, kan beter gewoon lekker, uh, lekker binnen zitten, lijkt mij hoor. Toch, Sors? Een stuk lekkerder binnen inderdaad uh, dan buiten Zo oh, Zometeen wordt het wel heel erg gezellig in het uh, centrum van San Tijdens de sprookjeswandeling. En het gastensplein uh, wordt op dit moment uh, mooi aangekleed, Allerlei kerstallen en uh, van alles en nog wat is er te zien. Zeker de moeite waard om even nu al een kijkje te gaan nemen. Dat is echt de moeite waard, jongens. Ja, je ja, staat e zo hard kijken ja. maar... Ik kan net niet om het hoekje kijken. Ik nee, zometeen zo moet je even over, uit het raam kijken. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Ja, dan, dan. zie je ja. heel veel mooie dingen daar. Nou, dan okay. nou, gaan we even Dus dat bedoel ik. In dit uur gaan we praten met de brandweer Sanford. Althans, dat heeft uh, Yvonne Roosendaal uh, afgelopen week voor ons gedaan. Want wie weet, misschien ben je nog wel bezig met de kerstversiering. Ja, natuurlijk een mooie boom en een mooi kaarsje erbij. mooi kaarsje. Nou, ja. kaarsje moet je sowieso mee uitkijken. Dat is ja, eigenlijk uh, uit de tijd, hè? Vroeger ja, hadden we dat uh, wel in de boom. Ja, we hadden ja, echt de, de, de, de, de, de kaasen gewone kaarsen, Pascal. Ja, dat is heel lang geleden, hoor. Ja, dat is inderdaad heel lang geleden. Ja, dat was jaar uh, tijd volgens mij, zo'n beetje. Nou ja, ja alhoewel, ja, vol... jij wordt ook al een jaartje ouder, dus... Ja, Misschien hebben we het toch wel mee meegemaakt. Het we is volgens niks mij zo... voor jouw tijd zelfs nog, Rob. Ja, nou, ik heb het net aan meegemaakt. Nee, je wordt niet snel opa genoemd op je werk. Dus ja, dus ja, nou, we ja, we ja, dat dacht ik wel. Krijg je ervan als je altijd personeel bent. Nou, ja. we gaan in ieder geval uh, praten met de brandweer Zalvoort van hoe kan je kerstversiering veilig maken. En dan heb ik een mooie mededeling. want ik heb daar een berichtje over gekregen van uh, mijn collega. En er staat uh, Andor gaat hem monteren, de kerstversiering. Nou, dan ja. ben je daar ook weer vooraf. Helemaal goed. Laat Toch anderen maar doen. Uh, uh, jawel. Anderen die uh, schuiven wel hoor, gewoon. Ja. Dus in dit uur nog veel meer andere informatie. Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren. En in het laatste uur proberen we even contact uh, op te nemen met uh, collega Albert-Jan Vos. Hij geniet van zijn vakantie in Spanje. Wat denk je van, nou dat is, uh, is dat interessant dan voor ons? Nou, wij zijn wel benieuwd hoe die Spanjaarden kerstvieren. Dat horen we straks dus uh, van Albert-Jan. Eerst hebben we weer wat muziek voor je. Waaronder deze van uh, Sleut. Merry Christmas, everybody! Naar de winterse 50. De winterse 50. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De winterse 50. Ga nu naar Winterse50.nl. Breng je stem uit en maak kans op een Wintersprijzenpakket. De 50 beste kerst en winter in alle tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst. You're as cold as ice. Naar de Winterse 50. You have to go and leave me. Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the side of town I don't want to don't like to there has to be a better way Crisp en all my life. Mooie muziek weer op. Mooie, muziek, Mooie muziek. Ja, een beetje zoetsappig vandaag. Althans, ja. dat idee heb ik een beetje. Ja, maar... je nou, zit een beetje in de rustige hoek. Uh, ik zit vandaag. een beetje in de kerst, kerstsweren, ja. natuurlijk. En de kerstsweren hebben we die ook op de Salfordse Rotonde? Lekker aangekleed met. Ik met rotonde? De, Ja, of. Uh, of Dan dus een blaadje terug even. Is in, daar de wat de anders de aan de hand of zo? De, nou nou de Rotonde? De. Want de Rotonde is van alles aan de hand. Uh, natuurlijk over de Rotonde van, uh, van Lennepweg. Mm -hmm. Ja, mensen vinden hem nog steeds gevaarlijk en onoverzichtelijk. En de gemeente zegt uh, zelf van uh, ja, hij is uh, volgens de wet uh, aangelegd en hij is veilig en uh, er kan niks aan veranderen, want uh, er is niks aan de hand. Ja, je moet gewoon oppassen ja, als je daar rijdt. Ja, ja, je moet gewoon maar zelf uitkijken. Als eigenlijk het... overal uh, Pascal, toch? Ja, zeker. Je bent een bestuurder, dan moet je gewoon aan de regels houden. Je moet niet te hard rijden, net ah, ja. zoals dat soort dingen. Ja, nu ook binnen, ja Zeker met die rotondes inderdaad. Uh, doe voorzichtig ermee. Zeker met, uh, ook met dit weer. Ik ga er ook uh, niet vanuit dat andere mensen zich altijd aan de regels houden. Dat is ook ja. weer een punt. Nee, je moet voor hen krijgen. He? He? Daar heeft het vaak mee te maken. Dat je, bedoel ja, ik. Ja, je moet er voor aan krijgen. En niet niet voor nemen. Nee precies. Oh, dat zijn weer verstandige woorden zo. Ja. Ja. Zo rond kwart over drie op moet de je... zaterdagmiddag boys. Je ja. hebt ja. ja. gewoon even hier geholpen. <laughs> bij ze hier van het antwoord. He? Ja. Helemaal goed. Nou, ik weet de vader die daar met zijn dochtertje fietst. Dat ja, dochtertje is uh, in groep 2, dus dat is al, uh, ben je 4, nou, 5 of zo? Mm -hmm. Nou, die kijkt nog net niet over die struikjes heen of er wel een auto aankomt. Die ziet dat dan weer net niet. Ja, ja, ja, oké. Okay. Dus ja, zo zijn ze toch van plan om samen met de gemeente een keer uh, bij die rotonde te gaan kijken. Kijken of hier verbeterd uh, kan uh, ja, worden. Ja, of ze wat nou, verbeterpunten natuurlijk. kunnen gaan verzinnen. Helemaal goed. Mocht u ideeën hebben, schrijf het naar de gemeente. Of e-mail eventjes naar de gemeente. Info, Toch? Ja, info.zandvoort.nl Ja, Goeie waarschijnlijk. Je gokt het er zo op. Maar ja, ik denk dat je ja, daar wel, wel gelijk in hebt Ik denk dat volgens mij gelijk in Jawel. De kerstdagen komen er weer aan. En wat gaan jullie allemaal doen met uh, kerst? Uh, Pascal, aan jou de vraag. Um, kerst. Eerste kerstdag heb ik niet, nog niet al te veel plannen. Tweede kerstdag uh, ga ik gezellig naar mijn ouders toe. Uh, mijn zus is er ook dan met de vriend, de hond. En dan gaan we gewoon gezellig met z'n allen bij elkaar zitten. Misschien nog een spelletje gaan spelen op de Wii bijvoorbeeld. We vorig jaar ook gedaan. Gezellig. Ja, vroeger was het meest erg je niet. En tegenwoordig nou, gaan we op de wie, op de wie, op de wie, ja, op de wie. het is hartstikke gezellig en de de <laughs> ja, dus een gezellig etentje erachteraan. Nou, zo hoort het echt gewoon gezellig met ja. de familie genieten van de feestdagen. familie en vrienden natuurlijk. Ja. Gewoon een gezellige, gezellige tijd zo aan het eind van het jaar van maken. Altijd, altijd, ja, altijd. <laughs> altijd <laughs> okay. gezellig feestjes bouwen. Zelf ja, gezellig zien te maken heet dat. Wil je nog iemand, uh, je denkt van nou die kerstkaarten versturen, dat is mij allemaal veel te lastig joh. En dat kost nog geld ook hè, moet je weer de postzegels kopen en zo. CFM heeft daar een oplossing op. Helemaal gratis je kerstgroet op CFM Text TV. Kijken heel veel mensen naar uh, hier in uh, Zandvoort. En het enige wat je hoeft te doen is even een korte kerstgroet uh, op te stellen. En hem sturen via de e-mail naar kerstgroets, Zfmzandvoort.nl En dan komt het allemaal wel voor elkaar. Kerstgroet, apenstaartje, zfmstandvoort.nl, daar zijn ze welkom! I gave it the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, what a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK entropy, I feel like it's me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. Wan a day, one day, and your Jesus really died.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 To look good make it. Jos van Damme, de man die vanmiddag tegen mij over zit in dit programma, zoveel op zaterdag, is natuurlijk de man van de Euro Breakdown en van Euro in 2009, die er op 27 december aan gaat komen. Dit, titels, is, uh, dit is toch wel een plaatje die er uh, in thuis hoort, denk ik. Ja, dat dacht ik wel, hè. Buddies van uh, Robbie, Robbie Williams. Williams. Nou hoorde ik eventjes het nieuws uh, afgelopen jaar, of ze het afgelopen jaar even uh, doornemen, Sjors, ja. van Robbie Williams, dat hij uh, wijs weer belangstelling had om weer met Take Dead uh, door te gaan. Ja, Hoe is dat verhaal eigenlijk afgelopen? Er is toen inderdaad een, een optreden geweest van Take Dead waar hij als uh, gastzanger uh, aan meedeed. Toen uh, kwamen al de verhalen van nou, hij komt weer terug, hij gaat weer in die band meedoen. Ja. En hij heeft hem zelf aangegeven, nou, het was een eenmalig idee. Sowieso kom ik niet terug bij Take Dead, Maar dat eenmalig, dat moesten we met een korreltje zout nemen. Misschien okay. dat hij toch nog vaker met Take Dead samen ging optreden. Maar ging in ieder geval niet vast uh, terug de band in. Hij blijft voorlopig in ieder geval wel hele goede solo singles uh, maken. Zeker weten. Want Buddy's is niet uh, de laatste die, die hij uh, heeft uitgebracht. Nou, hij heeft een nieuwere uitgebracht. Daar is weer een opvolger maar ik, van. Ik, maar. ik ben aan het zoeken hoe die heet in mijn Ja, daar nou, nou, heb... komen we straks uh, verderop in dit programma nog wel eventjes uh, op terug, denk ik zo. Dat denk ik wel. Gast, ziet er zo gezellig uit, Jos. Krijgen we wel zin om naar buiten te gaan? Ja, ik uh, zie al een hele band uh, die is aan het opbouwen nou, band, hier uh, ja. voor de deur. <laughs> de band of Cold uh, gaat de uh, of of optreden. Gold, ja, yeah. nou, <laughs> Een hoop kerstmuziek zullen ze wel uh, ten horen gaan brengen. Daarin. Helemaal gezellig. Kom gewoon naar het Gashuisplein en geniet van de kerstsweren hier uh, in het centrum van Zandvoort. Where else, hè, zou ik ja, maar zeggen. where else. Dus. Hey, uh, RTL4 uh, komt ook weer naar het Gashuisplein toe. Ja. En wel naar het uh, Wapen van Zandvoort. House Vision, he? ja, daar heb je het over. Aanstaande zondag wordt die uh, live opgenomen daar. Aanstaande zondag, uh, zondag House uh, Vision. Zondag 20 december. Ja. Dan... Uh, zijn ze daar samen met de oud-directeur van Secret Squidpark Zandvoort, Jerry Langelaar? Lange Laar. Hij zal commentaar geven over de economie van de afgelopen jaar in zijn visie op 2010. En vanaf uh, drie uur is uh, alles live te zien uh, in het wapen van Zandvoort. En staat ook daar de etosoep klaar. Dat uh, mag ik hopen, ja. Oké, okay, nou kom gewoon gezellig naar, uh, naar het Gastensplein, naar het wapen of. Uh... Ergens anders is gewoon heel veel gezelligheid ook in de cafés, restaurants, noem maar op. Ze zijn allemaal klaar voor de feestdagen. En wij van hem uiteraard ook. Zo dadelijk gaat Yvonne Roosendaal een gesprek hebben met de brandweer Sanford. Want heb jij kerstversiering hangen? Pas op, want misschien is het wel brandgevaarlijk. De brandweer is natuurlijk de partij die daar alles van weet. Horen we zo dadelijk? de Culture Club op de Zalvoorts Radio en Do You Really Want To Hurt Me? Daar ben je stil van, hè? Ja, is, ja dat dacht ik wel. Geweldige muziekje is te maken. Nou, we gaan eens even vragen aan Yvonne. Yvonne, waar ben je? Ik ben aanwezig op de Duinstraat, nummer 5. Bij de brandweer Post Zandvoort. Dat is de eerste regio Zuid-Kennemerland. Tegenover mij zit Jeroen Dirksema.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 Uh, Belangrijkste is, uh, zijn de vluchtwegen vrij? Uh, staat er bijvoorbeeld een kerstboom uh, dicht uh, bij de uitgang, zeker een nooduitgang? Nou, mocht dat zo zijn, uh, dan kunt u wel de beheerder zeggen: van nou ja, het is kerstboom brandgevaarlijk dicht bij de uitgang, stel voor dat hij in de brand gaat, hoe kom ik hier dan weg? Nou, dat zijn wel argumenten om te denken: van zit ik hier veilig? Nou, een ander belangrijk punt is het plafond. Uh,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 Uh, nou, de mensen kunnen altijd naar de lokale brandweer gaan om daar hun uh, informatie uh, te verschaffen. In Zandvoort hebben we ook informatie liggen, dus als mensen daar behoefte aan hebben, zijn ze altijd welkom. Jeroen, mag ik jou heel erg hartelijk bedanken en ik wens je een hele rustige kerstmis en een hele fijne kerstmis voor je hele team en uh, nou, weinig ongelukken. Nou, in ieder geval bedankt voor dit gesprek en ik wil uh, iedereen en alle luisteraars een uh, gelukkig en veilige kerst en een nieuwjaarswisseling uh, uh, toewensen.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 Juist van de brandweer Zandvoort Hoe je veilig uh, om kan gaan met de kerstversiering bij je thuis. Alles impregneren. Hè? Dat, uh, dat Hele belangrijke ik. informatie. En houd daar dan ook uh, wel degelijk rekening mee. Feliz Navidad. Dat was de plaat die we daarna draaiden Van José Feliciano. Eens even kijken hoe het op het uh, Gassersplein is. We gaan snel over naar Pascal van de Week, onze uh, collega. En die staat uh, al daar op het Gassersplein koud, hè, Pascal? Het uh, is uh, warm iets anders, laat ik het zo zeggen, <laughs> inderdaad. Ja, en, uh, wij zitten aan een lekkere erwtensoep en uh, van alles en nog wat. En jij staat daar in de kou. Ja, stel als je mogen is, zeg maar ja. maar laten stikken hier buiten. Ja, maar er is <laughs> het nou, een andere lucht toch? Ja, dat wel weer. Een beetje rokerige lucht hierover. Van de, ja, van de korfjes die hier allemaal aanstaan te branden en dergelijke. En ik sta hier nu op het uh, Gaislersplein inderdaad, voor de deur van het wapen wordt. Even kijken bij de uh, Westside Dickens uh, orkest. Mm -hmm. Het is een uh, orkestgroep van ongeveer 16 personen en uh, nou ja, ze zijn allerlei orkestliederen aan het uh, spelen en uh, zoals je nu een beetje op de achtergrond nou, dat hoort. Dit is een uh, Rudolf volgens mij, toch? Of niet? Het Wat ik dat verkeerd hoort? Zo klinkt het wel, ja. Zo klinkt het wel, inderdaad, ja. Ja. Dus, uh, dus nou hoor, ja, oh, eigenlijk nee, nee, een beetje wat er dan de gang is. Oh nee, nee, ook, hoor. niet ja. meer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. In ieder geval enorm gezellig. Laat me even een stukje horen, Pascal. Ja. Komen ja. we zo meteen even bij je terug. Ja, is Goed. Helemaal gezellig in het uh, Centrum van Zamvoort op het Gastjesplein Pascal van de Beek die daar lekker geniet van de muziek van de kerstliederen Het klinkt welke, inderdaad wel leuk in ja, welke, wel inderdaad. ja welke groep was dat ook weer? Met uh, de hele uh, de, de, de wedstrijd uh, Dickens Orkest okay. Nou, er valt heel wat te beleven, want straks gaan we over naar de Sprookjeswandeling. En dan blijft het maar feest en feest en nog eens feest aan het gastensplein en de rest van het centrum van Zandvoort. Niet te vergeten, alle terrassen gezellig versierd. Het blijft gewoon gezellig in Zandvoort. -wijn, tot aan de kerst, uh, ook ook. al. een hoop gezelligheid. Ja, ook wel. Hé nee, Pascal, jij geniet er nog even lekker door. Ja, en wij gaan ook doorgenieten van onze bakkie ettensoep. Doe als dat? Ik zo'n tijd lekker denken, ik moet even een globaantje halen. Ja, daar. nee, oh, doe het ja. maar. Die uit. neem ik niet ja. van jullie mee, jongen. Nou, Best nou, nou, ja, mooi is dat. Ja. Start hier weer netjes. Dankjewel Pascal. Is goed, hoor. Hoi. Ja. Dat was Pascal vanaf het Gasthuisplein.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 So...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 say bij mezelf, zoals van wij zijn zo lekkere kerstmuziek aan het draaien op deze zaterdagmiddag bij CFM op de Zandvoortse Radio dat de kerstman in één keer binnen kwam lopen. Maar nee. <lacht> <lacht> het was Jaap, Jaap Kerkman. <lacht> het is Jaap Kerkman zelfs. Nog beter. Is het hem echt? Ja, het is hem echt. Het is hem echt. Jawel. <lacht> Met oliebollen. Incognito. <lacht> dus altijd gezellig in de studio van CFM. Aan het gastenplein. Wil je ook een keer de radio komen kijken? Je bent van harte welkom. Toch? Ja.